Europese landen hebben meer tijd nodig om mensen uit Afghanistan te evacueren, zegt demissionair minister Kaag. De Taliban willen dat Westerse landen voor 1 september zijn vertrokken, maar volgens Kaag gaan we dat niet halen. We werken natuurlijk tegen de klok. En vandaag eh, zeggen natuurlijk ook onze bondgenoten weer een overleg van de G7 van, met de Amerikanen, dat wij alle echt een urgent verzoek indienen om die deadline van 31 augustus eh, te verleggen. Vanochtend is opnieuw een vliegtuig uit Kabul aangekomen op Schiphol, daar zaten 124. 80 mensen aan boord, onder wie 9 passagiers met een Nederlands paspoort. Er zijn nog twee mannen opgepakt voor de mishandelingen op Mallorca. Bij het geweld vorige maand op het Spaanse eiland... kwam Carlo van 27 uit Wallingsveen om het leven. In totaal zitten er nu vijf verdachten vast. Justitie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Rond deze tijd begint in Tokio de openingsceremonie van de Paralympische Spelen. Er doen ruim 4400 sporters mee, onder wie 73 Nederlanders. Bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro ging de Nederlandse ploeg met... 62 medailles naar huis. Geschrokken reacties in de dartwereld. De Australische darter Kyle Anderson is onverwachts overleden. Hij was pas 33. Dartverslaggever Cherry Boone. Ja, een vrolijke jongen. Leuk, geliefd. Kaal, groot, imposant. Uh, hij was niet de beste, moet ik ook zeggen. Hij won één kleine titel, ooit in Auckland. Maar hij had ook een andere kant. Hij kampte nog wel eens met depressies. Twee weken terug. Zijn laatste post op Instagram... was ook een foto vanuit het ziekenhuis in Brisbane... En er stond de tekst bij met het wordt allemaal te gewoon nu. Ja, toch wel opmerkelijk, maar het is voorlopig nog wel echt gissen. Want er is dus nog geen officiële doodsoorzaak bekend. Het weer droog en best wat zon. Het is iets boven de 20 graden vanmiddag. Morgen vooral in de ochtend zon, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. En het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. Nog steeds oponthoud rond de A10, de ring van Amsterdam, zuid richting west. Bij knopend meer zijn opruimwerkzaamheden bezig nadat er schoonmaakmiddel op het wegdek terecht kwam. Hierdoor is de verbindingsweg richting Amersfoort en de A1 dicht. Verkeer richting Amersfoort kan dan ook het beste omrijden via Utrecht over de A2 en de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug lieve luisteraars. Twee uur, het is alweer één uur op deze 24e augustus van het jaar 2021. En uh, deze van Jan en aan de andere kant mijn zeitkick en mijn uh, af en toe redder in de nood. Is het zo? Nou ja, af en toe als iets samen niet weten of iets niet weten. Dan weet ik het alleen. Dan weet jij het alleen. Ja, uiteindelijk. Ja. <laughs> uh, we hebben het over Luce natuurlijk. En uh, wat, uh, we draaien vanmiddag de top uh, 10 uit, uh, van 25 augustus 1985. Dat was het weekend dat de laatste uh, Grand Prix tot nu toe was gereden op uh, ons eigen mooie circuit Zandvoort. Het was toen wel een heel ander circuit. Er waren wel andere tijden met die Grand Prix. En, uh, maar wel heel gezellig toen. Ja, toch? We hebben het nog steeds over met z'n ja. allen. En uh, we hopen dat dit het gaat overstijgen. Want de uitzichten zijn geweldig natuurlijk. Er waren er ook niet zoveel protesten. Er was maar één protest en dat was toen de... Grand Prix uh, niet meer zou komen. Toen hebben we geprotest. Toen gingen we met uh, Borden de Straat op. Ja, nee, zeker door, door heen. Dat weet ja. ik nog wel. Ja, zeker. Heb je meegedaan? Uh, nou, we konden Nee, niet echt meegedaan, bewust. Nee. Ja. Dat, uh, maar uh, ik heb er wel achter gestaan, natuurlijk. Want, uh, ik wel. Ja, Zandvoort uh, zonder circuit is toch hetzelfde als Zandvoort zonder strand, wat willen we zijn? Ja, ja precies. Wel. Zandvoort okay. zonder circuit is geen antwoord meer. Nee, nee, zeker niet. Ge ja. We gaan uh, verder met uh, nummer 7, dus, uh, de groep 5-star. En dat nummer heet uh, All Fall Down. All fall down, all fall down You wanted to know 85 de 5-star down. En um, een beetje lachen af en toe is ook wel leuk. Kun hey, je Jacob 7S, ken jij die nog? Plus uh... per en de bie? Ja, tuurlijk. Nou, dan gaan we die even draaien. Altijd even gezellig. wie een beetje wil wolken on the world, side, en een dosis avontuur in zijn leven wilt leggen, kan een de stemmen van twee enthousiaste criminelen bij u in te weten F. Jacobsen en Tetje van S. uit Sravenheugen. God Godvader. Voor... Van Es, wat toch als een oud werfman? Ja, verrek, je mag hier maar 110, Jacob, zet. Waar heb ik nou een Chrysler uit 55 voor gekocht? Uh, voor je rug toch? Voor mijn rug, voor mijn moeder. Wat staat daar rechts op dat bord? Uh, daar. Ja, hey, kom op, Van Es, uh, dat zijn makkelijke cijfers. Die uh, ken je best. Een 1, nog een ja, 1, een ja, 0. Ja, ja 110 kilometer per uur, dat zeg ik toch? Dat staat er niet, Van eens. Er staat 1, 1, 0. dat ja, is alles. Ja, je mag hier maar 110 kilometer per uur. Er staat alleen 110 van S. Er staat niet bij per uur. Oh. Er staat ook niet bij per kilometer. Hoop, er meneer. staat 110. Dus daar hadden wij ons dan ook keurig aan. Druk in dat gaspedaal. Ja. Druk in. Ja. ja, 60, het is je moeder niet. Kom op, doe geen pen. 80, ga door. Ja. Je hebt genoeg over. Het is een automaat van S. Je hebt die tweede voet ook nog. Kom op, haal hem erbij. Bij de Zet erbij. die linker carburella's ja. op die rechter poot van je. Twee voeten drukken. Ga en door 100 ja, komt hij. Ja, Juist. Ja. Nou, even 110. Ja, Mel. 110 ja. mijl, dat is god voor de god voor 180 kilometer of zo. toch een het van eerst. Wat zeg ik nou altijd? 110, dat rijd ik al eens achteruit. Ja, maar als ze ons nou aanhouden... Dan he? moeten ze ons eerst zien in te halen. En ze hebben mij nou al vier keer ongehouden. Dan zeg ik, sorry agentje, sorry. Maar ik zit heel veel in de States. Rij je alleen maar Amerikanen, ben niet anders gewend. He, dan die tellers ook en zo. Trouwens, wat staat die geinig? Maar zet het er dan ook bij, agentje, op die borden dat het kilometers zijn en geen mijlen En laat de commissaris anders even bellen Met meester Bram Moskovits, Mijn advocaat die weet hiervan. Ja, maar wacht even. Jacob zit, daar wordt het een tweebaansweg. weg. Daar mag je maar 80 hoor. Oh, nou, dan zak je terug naar 80. 80 mijl, ja! Tuurlijk! Dat is nog altijd onder de bij de 130 km per uur. dan op. Voor de god voor... Maar weet Moskovits hiervan? Door de telefoon allemaal geregeld, vijf minuten kosten me 1250 euro. Zo, maar dat heb ik er al geen bekeuringen. Al tien keer uit. Want juridisch hebben ze geen poot om op te staan. Van Hes, begrijpt dat toch door God van de God van de, de, de Moskovits allemaal waterdicht gemaakt. Mooi haar hebt hij ook, hè, Moskovits. Ook waterdicht. Mooie les Alles op. om die man is waterdicht. Grootman. Ja. Grootman, hoe die ook wacht praat, hè. wacht even. He. He. zijn bijna van porcelein, die worden. Ja, dus als ik in die zakjepannen van mijn vrouw ook een teller met melk. Nee, erop nee, laat nee, zetten, nee, ja, je zult ja, het Nee, joh, rotop. Hey. Die hele auto moet origineel waar zijn. Dus in een kresnaar uit 55 kennen ze jou ja, niks maken juridisch. Ja, eh, Dat is, hoe zegt Moskovits. Wacht, ik heb het opgeschreven. Dan, ja, hij zegt het authenticiteitsbeginsel dat verdachte als vrij Nederlands burger gerechterd is te huldigen. Ten gevolge waarvan hem uit de macht der gewoonte voortspruitende Vauks pas door de rechter niet mag worden angerekend. God voor de God van Jacob zei, we moeten alweer denken. God voor de God van Rijden. Die wagen, die wagen van Jozef in een mijl meer dan tien studenten op zaterdagavondje. Over vijf van de meter heb je een witte pomp, links. Oké, okay. moet ik hem volgooien, Jacobsen? Als je vanavond nog in je eigen nest in de Haag wil kruipen, dan zou ik hem maar doen, ja. Oké, okay. Jacobsen, nou moet jij eens opletten. Hé? Hey? Moet jij eens opletten. Hé, hey, hij. mag ik vragen waarom jij tankt met een draaiende motor van S? Of word je daar zenuwachtig van? Nou, dat is omdat wij dan minstens één liter super gratis hebben. Ja, <lacht> ik heb ook mijn linkergeertjes, hoor. Hey. Maar met een... Met een draaiende motor gebruik je toch benzine, Fines. Die draaiende ja. motor die draait toch nou? Die ja, maar dat is toch zijn benzine? Wie is benzine? Van die pompharden! Maar die moeten verder betalen als brave ja, burgers. Nee, maar straks pas. Hè? Zolang wij nog niet betaald hebben... draait onze motor op zijn benzine, begrijp je wel? Dus in verte is dat winst zo vol. Ha, ha, ha. Oh, God. Ga jij ja. even betalen, Vanes? En had ja, dan een gelijke kaart van Nederland. De grote wegenkaart. De kaart, maar we hebben toch een routeplanner? Ja, maar ik weet wat nog verdeliger is, Vanes. Kijk, oh. als jij met iemand meeredt die ja. al een volle tank hebt... of een halfvolle tank, maar die niet hoeft te tanken... dan kost het jou helemaal geen drol, hè? Hè?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 ik ga naar meester Spong. Al moet ik hem ervoor in zijn reetduiken! Ja, kom, zeg, kom! Oh, Ondervolbaar. coat in de bief. waren zo goed, deze jongens? Hé, hey, jammer. Ja. Dat is allemaal niet. Maar er is natuurlijk heel veel wat ze nog achtergelaten hebben voor ons. Heb jij nog wat nieuws te melden, Luus? Ja, er is weer een zoveelste rechtszaak aan ja. Het uh, gaat over de vliegtuig. Vlieg. Uh, ja. ja. De Stichting Vrienden van Middenduin heeft. De, een kort geding aangespannen... tegen de luchtshow van straaljagers... en helikopters... rondom de start van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. En ze willen dat het zogeheten... flypast verboden wordt... En dat is juist het sjeuwigheid van de Formule 1. De show eromheen. Dat kleine beetje. We hebben... Er is al zo weinig. Ja, maar wat ik dan niet begrijp. Als je, als je zo in je tuintje zit. En uh, dan merk je het elke dag. Er gaan zoveel helikopters en vliegtuigen over. En er wordt nooit van gezegd. En het is denk ik alleen een beetje dwars zitten. Dat denk ik ook. Ze en... hebben niks anders te doen. Ze hebben niks anders te doen. Het is jammer. Hè. Laten en... ze nou eens stoppen. En gewoon genieten van Ja, ja. Zijn dat de mensen denken, die zelf elke jaar met vliegtuig op vakantie gaan? Dat zou ik denken. Maar er zijn er ook bij die wonen. Uh, hier, niet. Ja, ja. Die wonen in de Achterhoek. Ja, daar kun je, dus daar je last van hebben. La ja, die hebben er helemaal oh. geen last van. En, en die, uh, ik heb zelf hagedisjes in de tuin. Nou, ja. geloof me, die komen echt niet tevoorschijn of schrikken daarvan, hoor. Die blijven gewoon zitten waar ze zitten. Ja, Het is allemaal flauwekul. Cool. Het is maar jammer. Maar weer afwachten van uh, wat dit uh, weer ten weeg gaat brengen, allemaal. Ja. Nou, we gaan verder met Tom Joos. Alone, check, bomb, set. actief. actief. Ja, zeker. En hij doet het nog steeds leuk. Geweldig toch. Weet ja. beetje de tijden van, van hij Engelbert Humperding, het waren toch wel de grote zangers uit die periode allemaal. Hey, geweldig. Hij is nog steeds groot. Zeker, uh... zeker. We gaan verder met een, uh, nummer 6 in de top uh, 10 van augustus 85. Dat is uh, Chris Ria en uh, Josephine. Mm. via ja, het uh, 1985, Josephine, we gaan uh, André Hazes draaien. Want dat uh, moeten we ook af en toe zo blijven doen. deze is een goede Amsterdamse zanger. En dit uh, is een duetje samen met uh, Lisa Borré. dat heet Sorry. Weg, het is voorbij Ja echt voorbij Echt voorbij Sorry. André sorry, dat was trouwens samen met Lisa Boré. En het originele nummer dat is afkomstig van Frank Duval. Frank Duval dat was de man die alle muziek bij de Duitse tv-serie Dirk zo'n beetje schreef. En hij had officieel origineel dit nummer uitgebracht. En het is toen later gekofferd door onze eigen André... Luus, we krijgen net een leuk persbericht en dat vind ik altijd wel leuk, want het heeft ook nog een beetje te maken natuurlijk met. Uh, we hebben een aantal kinderen, uh, jongelui uit Zandvoort, op school zitten bij het Kennemer. Lyceum in Overveen, ja. Ja, dus uh, dan gaan we het even en voorlezen. Het, uh, het Vrijwilligerscentrum Haarlem met een omgeving. en het Kennemer Lyceum uit Overveen zijn een samenwerking aangegaan. om leerlingen uit het 4 HAVO en 4 VWO kennis te laten maken. Met het vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties in Haarlem en omgeving. Uh, Zo'n 170 leerlingen krijgen tijdens een speciaal voor hen ontwikkeld experienceprogramma. De kans verschillende projecten en organisaties te bezoeken met een uh, maatschappelijke insteek. Uh, met als doel zich klaar te maken voor morgen. Uh, ze bezoeken de, zo bezoeken de leerlingen op 24, 25 en 26 augustus. Vers ...zes verschillende organisaties. Uh, het VWC heeft bemiddeld tussen het Kennemer Lyceum en de deelnemende organisaties. Tijdens de Laat, de projectcoördinator bij het uh, VWC... ...we vinden het erg leuk dat het Kennemer Lyceum ons heeft benaderd om te bemiddelen tussen de school en de organisatie... We hebben een groot netwerk en vinden het belangrijk dat jonge mensen zien... wat er allemaal voor leuks te zien en te doen is in Haarlem en de omgeving. Op deze manier krijgen ze een kijkje in de keuken... bij organisaties die maatschappelijk betrokken zijn. En wie weet, spoort het ze aan om vrijwilligerswerk te doen... of willen ze in de toekomst wel in dit werkveld aan de slag. Elke organisatie ontvangt een groep van zo'n 10 tot 15 leerlingen... Tijdens het bezoek vertelt de organisatie over hun missie, hun visie en waarom het belangrijk is dat zij bestaan. Wat de doelstellingen zijn en welke impact ze maken of willen maken. Waar mogelijk krijgen de scholieren een activiteiten aangeboden zoals het maken van een passende opdracht of het oplossen van een vraagstuk. De scholieren gaan op bezoek bij onder andere Museum Haarlem, Zuur Atelier, de Speelgoedbank, Meer Groen... Haarlem 105, de Smuffelmug en Triple Threat. Nou, leuk initiatief toch? Ja, wil je voor meer informatie kun je contact opnemen met Thijs de Laat. Dat is de projectcoördinator van uh, VWC. En uh, het nummer is 06-421-2356 of t.delaat.vwc.nl streepje Ja, kijk, het is natuurlijk een school waar veel van onze zandvoerders uh, toch wel een beetje uh, opgezeten hebben de laatste uh, ja. in, in hun school, uh, en schooljaren. En schooljaar. waarschijnlijk. En nog steeds uh, gaan, dus dat is ik leuk om dit even mee te delen aan onze luisteraars. Ja. Dit initiatieven initiatief, voor juichen wij toe. Wij gaan uh, verder met de top uh, 10 uit 1985. Dan zouden we naar het, uh, het volgende, nummer 4, het uh, weerbericht gaan doen. Als, uh, ja, yeah. oké. Okay. Yeah. Zoek jij hem eens bij elkaar? Ja, yeah. yeah? yeah. gaan we eerst yeah. nummer 4 draaien? Hier is Madonna into the grove. En nieuwe kunt dit. Maar nou, wat moeten we nog meer kunnen vertellen over deze dame? Behalve dat ze op uh, nummer 4 stond in 25 augustus 1985 in de top 10. En uh, dat uh, nummer was getiteld Into the Groove. En zoals beloofd gaat Loeshoffs blij maken met het weerbericht. Ja, het wordt uh, vandaag geleidelijk wel wat bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 21 graden en is de wind matig, windkracht 4. Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 13 graden. De komende dagen wordt het geleidelijk zonniger en blijft het droog. Overdag wordt het ongeveer 19 graden en s'nachts blijft de temperatuur rond 14 graden hangen. De wind waait uit het noorden en is matig. Windkracht 4 in het weekend neemt de kans op neerslag toe en draait de wind naar het noorden. Tot zover het weerbericht volgens Weerplaza. Oké, okay, dankjewel. Het nou, kan slechter, het kan beter. Hey. Ja, het is een, een beetje een... Uh, een, een, een, uh, ja, een mixje, een mixje, een zeg maar. Een prut, zomer maar even. Een prut is het. is geen de zomer, maar ja, goed. We, gaan, uh, we kunnen er weinig aan doen. We gaan verder met uh, de Tasan Boy. Ja, dus dat was. Uh, uh, ook wel een lekker nummertje dit. Jij gaat ja. nog iets vertellen over Frank Boeien. Ja, want uh, aanstaande zaterdag 28 augustus treedt Frank Boeien op... in het uh, Openluchttheater van uh, Caprera. En uh, er zijn alleen nog kaarten voor de voorstelling. Die begint om half zeven. De, de, pre, de kosten zijn 30 euro. Uh, je hebt alleen wel voor deze voorstelling heb je een corona toegangsbewijs nodig. En dat betekent dat je een vaccinatie- of herstelbewijs of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud uh, uh, aan de poort moet laten zien. Oké. Okay. Nou ja, moet altijd leuk, van boeien. Uh, ja. Goeie Bij deze voorstelling wordt ook de anderhalve meter in het theater los, uh, losgelaten. Er zit dus geen anderhalve meter uh, tussen jou en de andere bezoekers. Wel zal er extra plaats zijn op de tribune. Dus ja, dus, uh, aanstaande zaterdag uh, om half zeven is er, zijn er nog kaarten voor Frank Boeien. Prijs uh, kaarten aan 30 euro per persoon. En uh, de deur is open één uur voor aanvang. Oké. Okay gaan we verder met nummer 2 in die uh, top uh, 10 van 1985. Dat is Axel F. Het is een film, geloof ik, hè? dacht ik. Ja, Luus? Ja. Oké. Okay. Um, heb jij wat gevonden wat uh, leuker zijn voor onze luisteraars? Ja, nee. Ja, het, Je uh, bent aan het de, zoeken. Ik ben aan het zoeken. De, ja, ik heb iets gevonden over uh, dat er een camping komt in Zandvoort... Uh, voor de bezoekers van de, van de Formule 1. En uh, ja, daar is heel veel om te doen. Uh, de... De, de enige tijd geleden hebben ze vergunning afgegeven voor een tijdelijk camp campingterreintje voor naast het circuit. Het is een camping zoals we er zoveel hebben in Zandvoort. En uh, er waren plannen om ook een entertainment en horeca toe te staan op de cam camping. Maar die zijn helemaal uh, afgeschaald, zegt burgemeester Molenberg. En het is echt bedoeld om te slapen. Volgens de Zandvoortse burgemeester is het terrein met name bedoeld... voor vrijwilligers die tijdens de Grand Prix werkzaam zijn bij het circuit. Bij een festival blijft het overgrote deel, deel van het publiek ook slapen op de terreinen. En hier gaat het dan om een uh, relatief kleine camping ten opzichte van het aantal bezoekers. Ja, het is, het is zo... allemaal jammer. Is eigenlijk in, in al die jaren is het, uh, zal dat de eerste Grand Prix worden die weer... Uh, Gaat, uh, gaat, gaat ons dorp leuk gaat maken. En, uh, maar hij gaat wel dit boek in als de eerste knopje met heel veel tegenstand en protesten en demonstraties en, en rechtszaken. Het is wel eigenlijk wel jammer. Maar en... het gekke is, Jan, dat ik eigenlijk van de zandvoorters zelf hoor... niks anders dan positief hoor. Ja, ja. Is... Eigenlijk komt het... Uh, het meeste negatieve komt wel een beetje van buiten Zandvoort af. Ja, maar ja, dat is al jaren zo, is Met alles. Dat, is, uh, ik dat zoals... vind ik wel heel erg jammer. Dat dat de mensen die bij uh, Schiphol wonen, die, hier, die zijn gaan wonen, die lopen het meeste te klagen over de vliegtuigen. Dat is altijd zo. Ja, en uh, ja, wij zijn er gewoon zelf niet zo ja, blij ik, mee. Mijn, ik, heb, uh, mijn, ik zeg van ja, als je in Zandvoort wil gaan wonen, weet dan dat het doen toeristendorp is, waar je drie maanden per jaar toeristen hebt. Waar je in een file kan komen, je kan ja. een race hebben, heb je kan drukte hebben. Ja, ja. Maar ja. ook heel veel gezelligheid. Dus ja, wat weegt zwaarder. Ja, nou, helaas allemaal. Uh, Laten het in ieder geval de pret niet drukken van de mensen. Nee, wel ik wel. ga ervan genieten. Gaan we doen. De volgende uh, neer uh, heeft nooit Die heeft gemaakt, maar ik kan wel lekker zingen.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 Then where am I to go? There's no one home But you You're all that's left me to And when, my love For life is running dry for yourself, on me. If a man could be two places at one time, will I be with you tomorrow and today? If the world should stop revolving, spinning, spinning slowly, down to die, I'd spend the end with you. And when the world was through, then mm, one by one, the stars would all Go on. Then you and I would simply. een stemgeluid van Tellersevel. Dat is wel als, uh, ook bekend als Gojack jack de man met uh, zo weinig grullen, maar wel een uh, hele, heerlijke, sensuele stem. Don't forget the lolly. Ja, vooral die lolly. Uh, we hebben nummer 1, in ieder geval nog te goed... van de top uh, 10 uit augustus 1985. En uh, het is taal, is dat ook een meneer... die uh, ook heerlijke muziek heeft gemaakt, Benny Neyman. En waarom uh, fluister ik je naam nog? Weet je dat?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 Het is gewoon verleden tijd, maar waarom fluister ik jouw naam nog, Dan hoor ik steeds je stem. Steeds jou genoeg, of je bij me bent. Wat is er toen met mij gebeurd toch? Ach, had ik jou. gewoon zijn gang mijn leven maar soms verlang ik toch heel even verlang ik even weg naar jou Verloren Ik heb de moed lang verloren We wisten beide van tevoren het niet eeuwig duren zou, maar waarom fluister ik jouw naam? Nou? hoor ik steeds je stem. stukje jouw naam nog. Heel leuke zanger vond ik dat altijd. De afkomstig uit Limburg heeft ook een paar cd's gemaakt in het Limburgse uh, taaltje. Ook erg leuk om te horen. En uh, hij stond nummer 1 in uh, augustus 1985 in de top 10. We gaan uh, nou, deze nog even draaien. Maar niet helemaal, maar hij is wel lekker. Helaas begonnen we het niet helemaal draaien, maar de volgende keer gaan we uh, wat meer tijd besteden aan Europe en de Final Countdown. Want de twee uurtjes zijn weer omlust. Ja, het gaat sneller, hè. We vonden het ook wel leuk om te doen. En we hopen dat de muziekkeuze uh, ook uw keuze was aan uh, de luisteraars thuis. En euh, ja, wat ons betreft zeggen we maar, tot de volgende week weer. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Ja, dinsdag uh, zijn we er twee. weer. En dan uh, is het uh, bijna zover. Dan gaan we af. Het is nog ons de countdown, de final countdown. Ja, ja toch? Oké. Okay. Lieve luisteraars, nog een fijne dag. Geniet met mooie weer de komende dagen. En uh, blijf gezond. En uh, wat ons betreft tot op volgende week.